Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Limburg staan 25 leden van motoclub Bandidos voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel, mishandeling, afpersing en witwassen. Het is echt een mega rechtszaak, zegt deze verslaggever van 1Limburg. Ja, het is verdeeld over 15 dagen. Je moet weten, in Limburg is er nog nooit een proces geweest... waar zoveel verdachten in één keer voor de rechter moesten staan. Zeker met corona is dat een uh, hele opgave. Dus ze hebben de grootste zaal die ze konden vinden hier in Maastricht... Helemaal omgebouwd, overal staan uh, plastic schotten en looplijnen. Het OM wil dat acht leden geld dat ze verdienen met illegale handeltjes terugbetalen. En dat gaat om een bedrag van 2,3 miljoen euro. Een jongen van 13 heeft gisteren geprobeerd een horecazaak in Amsterdam te beroven. Hij bedreigde de bedrijfsleider met een pistool en eiste geld uit de kassa. Na wat duwen en trekken sloeg de jongen op de vlucht. Verderop werd hij opgepakt. Het is onduidelijk of het pistool echt was. Een Franse medicijnmaker moet bijna 160 miljoen euro aan schadevergoedingen betalen. Het bedrijf verkocht tientallen jaren een middel tegen diabetes dat hartproblemen veroorzaakte. Waardoor honderden mensen zijn overleden en het bedrijf wist van die problemen. En bij sommige restaurants is het feest vandaag. Hey! Zo klonk het net bijvoorbeeld in Wolvaartsdijk in Zeeland. De Michelin-sterren zijn officieel toegekend. Zaterdag lekte de jaarlijkse lijst van sterrenrestaurants al uit. Ze stonden per ongeluk al in de Michelin-app... Acht restaurants die nog geen ster hadden, die hebben er nu wel één. Twee restaurants hebben nu twee sterren. En de libreien in Zwolle en Interskaldes in Kruiningen in Zeeland blijven de enige restaurants met drie Michelin-sterren. Het weer, het is zonnig en het wordt 14 tot 20 graden. Morgen is het nog wat lekkerder, dan kan het lokaal 22 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Nou, u weet het al. Vrije training 3. Max, weer 1. Ja, ruim 1. Ruim 1. Wel de softbanden de snelste tijd gezet. En op 0,7 seconden komt de Hamilton pas over de vloer. Ik ben erg benieuwd wat dat gaat betekenen voor de kwalificatie vanmiddag om 4 uur. Die wij natuurlijk uiteraard voor u live gaan volgen. En we zullen de belangrijkste momenten natuurlijk aan u doorspelen. We hebben...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 Het gedicht van de week weet nog niet helemaal uit, maar daar komen we wel uit, uh, want dat is om kwart voor vijf is dat aan de beurt. Dus liefhebbers kwart voor vijf, het gedicht van de week. En over de tweetal platen hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En na het weerbericht uh, gaan wij uh, even terug naar uh, vanmorgen. Want toen uh, tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort had uh, onze collega Irene de Jager een gesprek met Peter Tromp... En dat ging natuurlijk over ondernemen in Zandvoort. En, en er kwamen diverse ondernemerszaken ter sprake. Waaronder natuurlijk de heropening van de haltestraat nadat de lockdown er vanaf zal gaan. En wat dat zal betekenen voor het centrum van Zandvoort. Dat uh, in het, allemaal in het eerste uur ook nog uh, kwart over vier staat de reguliere pit report uh, gepland... We hebben uh, twee in, een interview uh, met uh, Michel Blekemolen en Jan Lammers uh, voor u klaarstaan. En uh, hoe zij tegen het uh, Formule 1 seizoen uh, en wat zij de verwachtingen hebben voor, uh, uh, voor wie, wat, waar en hoe. Uh, welke plek gaat uh, voor gaat strijden?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 van deze single van Dave Christie. Daar zie je zo'n glitterbol erop. Ja, dat had je in, in die tijds de jaren 70 muziek. Je de, de single Set Up. Zo dadelijk het nieuws in het kort. Maar eerst gaan we nog even naar van de week. Ja, ik had een kleine operatie. Vandaar dat ik deze plaat even voor mezelf ga draaien. Dan, ja, dat moet kunnen. Heeft iets met je ijs te maken. Ja, behind ik. blue eyes. Dit is uh, Limbiskit. No one knows what is. Like. Sadness.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 En uh, ja, deze stond er ook in, dus vandaar eventjes uh, ditmaal... E, uh, even voor de luisteraars, je hebt je ogen laten laseren. Uh, ja, je, je, snijden, je, snijden. Je, je, je hebt je oog, oogleden laten bijsnijden. Wat ja, bijsnijden, ja. ja dus, dus, maar uh, ja, die zien er een beetje blauw uit nu, hè? Ja, maar ik, ik heb je toch rustig gelaten, hè? Ik heb alleen maar een... Uh, uh, uh, for your eyes for your only. eyes only ja. heb ik jou <laughs> toegestuurd.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 Uh, we zouden het bijna vergeten, luisteraars en kijkers, door al het coronanieuws. Maar vannacht uh, is het dan eindelijk zover, want dan gaat de zomertijd, een zomeruur voor onze Belgische vrienden, er toch echt in. De klok wordt uh, vannacht, uh, in de nacht van vannacht op uh, morgenochtend om twee uur vannacht een uur vooruitgezet.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 No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver no. Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tiene nada de inocente No te digo que no quiero hablar de amor que sin contigo tengo que empezar mejor tranqui déjalo así quiero quedarme aquí pégate ven a mí pégate ven a mí Bye. Pa' volverte a ver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 What's up? De zingel van Tina Turner werd geremixt door Geigo. En het, uh, ja, het leeft een uh, bescheiden eentje op. We draaiden hem uh, juist voor je op de Zandvoortse radio bij Zandvoort op zaterdag. Zie je de Zandvoort het is uh, even een half drie. albert zit er weer helemaal klaar voor. Gaan we een beetje voorjaars uh, weer krijgen, albert -Jan? Nou, eerst even een beetje, een beetje algemeen weerbeeld uh, uit Nederland. En daarna het speciale Zandvoortse weerbericht voor de korte dan wel langere termijn.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 Ja, een beetje echt lenteweer, op ik dan. Ja, Weliswaar en voor de korte tijd, hè, want een, een, een tweede gedeelte van de week wordt het weer slechter. Ja, jammer genoeg wel. Wat een graadje of 18, daar zijn we wel weer aan toe. Het weer is ook naar te lezen op onze ZFM-app.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 Dus zeven dagen in de week. Ja, jongens, we moeten uh, water bij de wijn, positieve ja, okay. een beetje nemen. Een beetje ja, precies. Geven, alle... Voor allebei de kanten. Voor maar de kanten. maar is, is het dan niet mogelijk om, als het dan echt mooi weer is... Hè, want het schijnt dat volgende week bijvoorbeeld mooi weer is... nou gaat dat natuurlijk niet lukken volgende week... maar dat je dan zegt, van voor die andere dagen, dan doe je het vanaf zes uur... dan kun je toch, bij wijze van spreken, van zes tot acht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 Oh